Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Vrijwel de gehele oppositie heeft de motie van afkeuring... tegen premier Rutte gesteund. De SGP was de enige oppositiepartij die de motie niet steunde. Uiteindelijk stemden 67 Kamerleden voor de motie. 76 stemden tegen en daarmee werd de motie van afkeuring afgewezen. Volgens de oppositie had de premier de Tweede Kamer... eerder moeten inlichten over, inlichten over de memo's die er waren over de dividendbelasting... Rutte kreeg in het debat harde verwijten... vanwege de manier waarop hij de Kamer over de kwestie heeft geïnformeerd. De premier herkent zich niet in de scherpe kwalificaties van de oppositie... maar herhaalde wel dat er fouten zijn gemaakt. In Berlijn en vier andere Duitse steden... zijn gisteravond duizenden mensen met keppeltjes de straat opgegaan. Dit deden ze om solidariteit te tonen met Joden. Het is een reactie op de mishandeling van een jongen... die vorige week met een keppeltje de straat opging in Berlijn...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 Amerika dreigt met importheffingen om te voorkomen dat China goedkoop staal op de markt brengt. Komende maand neemt de VS een besluit over de heffingen. De kans bestaat dat Louis van Gaal zijn rentree maakt in de voetbalwereld. Hij zei bij Ziggo Sport dat er een aanbieding ligt die hij bijna niet kan weigeren. Van Gaal zegt dat hij nog steeds veel aanbiedingen krijgt en nog niet kan zeggen dat hij definitief met pensioen is. Het weer verspreidt over het land valt er een enkele bui met kans op onweer. De temperaturen liggen tussen de 6 en 8 graden. Overdag is het droger en dan wordt het 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Stefan Konduur. Goedenacht. De komende twee uur zorgen wij weer voor licht in de duisternis en belichten wij de schaduwkanten van het nieuws. Vanaf drie uur hoor je Jonathan Veer hier. Maar tot die tijd neem ik je de nacht in. De komende uur ga ik het met je hebben over dingen waar ik niet van kon slapen. Ik neem een duik in de wereld van detectives, privédetectives wel niet te verstaan. Zij krijgen het namelijk steeds drukker... doordat de politie alleen nog maar voor grote criminaliteit lijkt te gaan. Straks praat ik erover met een privédetectief... Ook ben ik naar de andere kant van de oceaan... om lobbyisme daar te bespreken met onze eigen Amerika-deskundigen. En zometeen praten we over het overlijden van Tim Burkling... beter bekend als Avicii. Ik was daar best wel door geschokt en aangeslagen. En daarom is de vraag die we anders nooit zouden stellen vannacht... van welke beroemdheid maakt het overlijden een verpletterende indruk op jou? Reageer via 0800 1121, twitter met hashtag daglicht... of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. And the love is tall, ain't got no name, ain't got no fancy education, but I can see right you, a powder face on a painted fool, let me slip through, let me slip through, why I know they say, Lord I And bad, bad news. Ik ben heel blij dat ik dit nummer vannacht mocht draaien. Zometeen duik ik in de wereld van privédetectives. Nu, eerst gaan we het hebben over presteren onder druk. Wat de daglicht niet verdragen kan. Tim Burkling, beter bekend als Avicii, overleed afgelopen vrijdag... op 28-jarige leeftijd in een hotelkamer in Oman. Het nieuws dat sloeg in als een bom. Twitter lag er zelfs even door plat. Meerdere collega's en vrienden uit het vak lieten via sociale media weten... aangeslagen te zijn door het bericht dat een van de talentsvolste dj's... van de afgelopen tien jaar niet meer onder ons is. Avicii had geregeld problemen met zijn gezondheid. In 2014 schrapte hij een tournee vanwege een alvleesklierontsteking, alvlees deels veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik. Hoe is het om nou te presteren onder constante druk? Hoe ga je ermee om? En vooral, hoe hou je het leuk voor jezelf? Ik praat erover met een jonge, aanstormende dj. Goedenacht, Angel. Waar was jij toen je het nieuws hoorde van het overlijden van Tim? Uh, ik was op een moment uh, op een concert... waar uh, mijn studiegenoot uh, uh, moest optreden. En toen kwam dus, dat nieuws uh, binnen, was ja. je ervan geschrokken toen je het hoorde? Ja, tuurlijk. Hoe oud was hij? 28. Ja, erg jong natuurlijk. Natuurlijk schrik je daarvan. Ja, ja. En, um... en uh... ja, Ja, zeg? sorry. <laughs> nee, uh, nee, je was er dus van geschrokken. Um, was weet je bent zelf ook muziekmaker, producer. Um, was hij een grote inspiratiebron voor jou? Um, ja, niet qua persoon. Wel qua muziek natuurlijk. Ik denk dat hij sowieso de hele uh, dance-industrie veranderd heeft. Mm -hmm. um, zeg maar hoe de muziek nu is. Had, het had niet zo ge geweest, denk ik, als hij uh, nummers als levels niet had gemaakt, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk dat hij wel, zijn muziek zeker een inspiratie is geweest voor elke uh, producer uh, van deze tijd. Ja, je zegt, dat denk ik zeker. En niet als persoon. Dus je bedoelt niet zijn, uh, nou ja, het drankgebruik bijvoorbeeld. Ja. Dat was... Ja, tenminste uh, van... Ja, ja, wat je, wat je inderdaad... Wat ik heb gehoord van anderen en van de documentaire inderdaad. Het ja. drankgebruik of uh, te veel feesten. Dat is natuurlijk niet echt een voorbeeld. Nee. Maar zijn muziek zeker en zijn passie voor zijn muziek ook, absoluut. En een fietsje die je gaf eerder in het documentaire ook aan dat de, de druk die het optreden met zich meebracht, dat die dat eigenlijk helemaal niet relax vond. Hij ging er zelf uh, nou veel door drinken en drugs gebruiken. Kan jij je daar iets bij voorstellen dat je die, die onderdoor gaat aan die druk die bij dat optreden hoort? Ja, 100 procent. Ja, weet je, uh, je wil gewoon helemaal je wil 100% goed presteren. Mm -hmm. um, mensen kunnen je op één, uh, één optreden. Uh, dan, dan, dan hebben ze een oordeel over je. Dus als jij het gewoon verpest uh, door de zenuwen. Ja, als je een drankje op hebt, dan heb je toch minder snel last van je zenuwen. Ja. En uh, als, als jij daar beter op bijt, ja, dan snap ik dat zeker. En dan, uh, maar dat kan ook. Nee, het, nou ja, het is een ongelofelijke valkuil, lijkt mij. Want uh, stel je gaat veel drinken, dan word je natuurlijk ook geremd in je creativiteit en zo. Of is, er, is dat niet zo? Hmm, ik, ik, ja, ik, weet ik niet. Ik denk dat dat per, per persoon verschillend is. Ook of je er gevoelig voor bent uh, om er fout te gaan. Of dat je er creatief van wordt. Of je, hebt, je hebt mensen bijvoorbeeld die heel creatief worden als, uh, uh, als ze een jointje draaien. Of uh, weet je? Dat is, yeah. ik, ik, ja, ik weet niet. Ik denk dat dat per, per persoon verschilt. Maar ja, ik ben creatiever zonder drank. Maar misschien was hij dat net. Ik weet het niet. Ja, en hij had ook wel een, een uh, dat zagen we in die documentaire... een pushende manager, die hem uh, mm -hmm. veel pusht, veel te doen. Uh, ja, mm -hmm. je, heb jij zelf nu ook al een manager? Uh, nou ja, precies om deze reden nog niet. Oh, <laughs> kijk, en wat, waarom nee, dan je niet? Wil, um, je wil eigenlijk uh, iemand hebben met wie je echt honderd procent de klik hebt. Ja. Uh, omdat, naar onze mening, is uh, het team het belangrijkste... Je, wat, wat een, een team wordt vaak gezien als een zakelijk iets. Maar in, ons oog, uh, in onze ogen is een team een soort familie. Je moet het dus als een soort familie voelen. En um, ja, voor ons gevoel hebben wij dat nog niet gevonden. Dus hebben wij ook nog besloten om daar nog niet... Uh, met bepaalde mensen nog niet in zee te gaan. Nee, want als je manager... Uh, nee. je, ja, je moet echt een goed gevoel hebben bij iemand. En je moet eigenlijk een soort van allemaal op dezelfde lijn zitten. En dan kan het samenwerken. Ja, je moet, je moet gewoon uh, je moet het beste voor elkaar willen. Dus ja. uh, de manager voor de artiest. Maar de artiest ook voor de manager. En, uh, want het is nu dan met de artiest gebeurd bij Avicii. Maar het zou ook andersom kunnen zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat de artiest de manager te ver poest. Dat kan ook. Dus ja, ik vind wel dat dat... Uh, ja, dat ja, één nee, uh, dit... lijn moet liggen. Ja, ja precies. Dat, dat, dat moet gezond, een gezonde relatie met elkaar zijn. En dan kan je ook heel lang volgens mij daarmee doorgaan. Ja. Ja, precies. Ja. Maar er kwam eigenlijk, nou ja, door het nieuws van Avicii kwam ook de keerzijde van nou, dat supervette prachtige DJ leven eigenlijk uh, even. Ja, werd even getoond dat er ook een keerzijde aan zit. Je ziet nu wat het voor gevolgen kan hebben dat ontzettend veel optreden. Schrik dat jou af? Nee, zeker niet. Kijk, uh, wij zitten hier nu al een tijdje in, dus wij weten eigenlijk al wel. Um... Hoe de wereld in elkaar zit. De mm -hmm. eerste keer dat je zoiets meemaakt. Want het, dit is al vaker gebeurd. Uh, omdat Avicii gewoon... Is net even next level. Uh, en hij was wat groter. Dat, dat het daarom nu echt zo erg in het nieuws komt. Ja. En ook door de documentaire natuurlijk. Maar dit is al zoveel vaker gebeurd. Dat het voor ons... Um, ja, we, je, ja, je went eraan wil ik niet zeggen. Ergens niet. Het is... Het blijft gek, maar het is niet uh, schrikbarend nee. Alleen omdat mensen alleen de goede kanten van, uh, van, uh, van de wereld zien... is het nu wel een shock voor de, voor de, voor de buitenwereld, om het zo te zeggen. Ik bedoel, eigenlijk, binnen de DJ-wereld was het wel bekend? Zijn die, uh, ja. Ja. ja. Ja, zeker. Neem, neem uh, Nicky Romero. Uh, neem, echt, de helft van de DJ's heeft last van een burn-out gehad. En daar zijn ze ook best wel open over geweest. Ja. Um, dus ja, ik, ik, en, ja, ja, ik, ik denk ook, uh, nu dit gebeurd is, uh, komt er gewoon veel meer aandacht op. En ik vind ergens, had er eerder aandacht op moeten, uh, moeten komen. Maar uh, ik denk sowieso, op, in, in elk, uh, elk gebied, of je nou accountant bent, of je nou arts bent, het heeft allemaal zijn keerzijdes. Dus. Is het wel iets wat. Is het een soort. Een taboe. Wat over het. Over het DJ-vak ligt. Waar weinig over wordt gesproken. Maar wat wel heel veel aan de hand is? Mm, nee. Ik weet niet of het een taboe is. Ik denk niet dat het interessant is. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. uh, wat mensen zien. Is vaak allemaal via social media. En uh, social media is één happy place. Iedereen is vrolijk. Alles is leuk. Als jij. Uh, op, op, op Instagram een post doet. dat je het niet zo leuk vond. Uh, ...deze avond niet zo leuk vond als gisteren. Niemand interesseert dat. Ja. Niemand boeit dat. Dus er wordt alleen maar leuk gedaan natuurlijk. En dat doen wij ook. Dat is ook niet zo gek. Want dat vinden mensen gewoon interessanter. Ja, precies. Dus dat... Dat is gewoon, denk ik, uh... Daarvoor krijg je je ja. fans misschien. En de, de, de wordt je bekendheid ook groter. Ja ja dat denk ik wel, ja. En je, we zijn er wel... Um, uh, nou, jullie zijn aardig nieuw in het vak. Je draait ook al wel een tijdje mee. Word je door mensen uit het vak wel behoed ook... voor dit soort dingen die affietie overkwam? Wordt dat tegen jullie gezegd? Of worden jullie daarin geholpen? Of is het heel erg ja. zelf ontdekken? Absoluut. Nee, vanaf dag één worden wij echt al uh, in bescherming genomen. Ja. En uh, dat, dat, ja, dat waarderen we echt zo erg. Ja, dat is echt... Uh, top is dat. Ja, en dan, uh, dus dat helpt enorm, eigenlijk. Wat zeg je? Dat, dat helpt jullie enorm. Zeg maar. Zou je zeggen, van, uh, zonder ja. dat is het eigenlijk niet haalbaar... of is het wel, wordt het ontzettend moeilijk? Um, ik denk wel dat het haalbaar is... maar ik denk wel dat je je hoofd een paar keer uh, vaker stoot... Dan. Ja. en uh, dat dit een soort bescherming biedt. Uh, dat je altijd ergens op, op, op bepaalde mensen kan terugvallen... dat je bepaalde mensen kan appen die al zoveel jaar in het vak zitten van hey, uh, dit en dit is gebeurd, hoe moet ik hiermee omgaan, hoe moet ik hiermee dealen en uh, hoe vaak wij tips krijgen waar we zoveel aan hebben. Ja, dat is, dat, dat, uh, ja, dat is, dat is wel echt heel fijn. ja en is het, uh, ja. Je hebt een partner waarmee je samen de muziek uh, maakt. Is het jullie doel om net zo groot te worden als dat Avicii was? Um, ik weet niet of wij echt zo groot zouden we willen worden. Kijk, Wat wij willen is gewoon omdat onze muziek gehoord wordt. Ja. Um, en dat is dat... dat Weet je... Uh, ik, ja, ik weet niet of dat helemaal ons doel is. Ik denk dat we gewoon ons... hele leven kunnen uh, opdragen aan de muziek. Dus dat we er ook genoeg mee kunnen verdienen. Dat we er vol van kunnen leven. Ja. En, um, of dat wordt zoals Avicii dat heeft of niet. Ja, dat, uh, dat, nee, dat, dat zien we wel. We zien wel hoe het allemaal loopt, zeg maar. Vooral genieten ja. van het muziek maken, daar waar de passie ligt eigenlijk. Ja, precies, ja. precies. Ja. Ja, ik, um, uh, ja, ik hoop dat dat, zo, dat, dat altijd zo kan blijven. Ik, maar ben je niet bang als we zeg maar, straks de grote... Stel, we laten even vooruitdenken. Stel dat er um, super grote optredens, dat jullie straks ook die wereld overvliegen. Zou je er dan nog steeds hetzelfde in staan? Het is dat moeilijk uh, te zeggen, misschien. Nou ja, dat je er nog steeds zo over denkt: van ik ga echt voor de muziek maken voor die passie. En dat je niet, en dus straks ga je heel veel optreden, um, dat je nog steeds zo relaxed in kan staan en chill, zoals je er nu in staat. Um, dat is natuurlijk echt moeilijk om te zeggen. Ja. Um, maar ik denk, kijk, wat een heel groot voordeel is, we zijn Nederlanders. We zijn heel netter in de En... Uh, veel mensen met wie omgaan zijn dat ook. Um, en de, de passie is de, is de muziek, weet je wel. En als dat, dat reizen er allemaal bij komt, ja, dan blijf je toch altijd terug naar die passie willen gaan. Ja. Dus ik, ja, als ik heel eerlijk ben, ook omdat we met z'n tweeën zijn, um, we, halen ook, we halen elkaar ook echt uh, mm -hmm. met de voetjes op de grond, zeg maar. Dus dat, dat, dat, ik, ja, ik ben daar niet zo bang voor, heel eerlijk gezegd. Ik denk ja, dat het allemaal mooi. wel. Uh, ja. Dat het Dat goed het loopt, komt. Ik... Dat het losloopt. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Nou, ja, mooi. Ja. Um, ontzettend veel, ik ga jullie, denk ik, ontzettend veel plezier wensen met die trip hier door de muziekwereld. En we zullen vast nog van elkaar uh, horen. Helemaal goed. Mag ik Tot. je hartelijk danken en een fijne nacht toewensen? Ja, jij ook. Dat de daglicht niet verdragen kan. Ik ben benieuwd door het overlijden van welke beroemdheid jij werd geraakt. Laat het mij weten via 081121, hashtag daglicht of de NPO Radio 1-app. should have seen it coming caught me by surprise wasn't looking well Addicted to you. kunnen niet anders dan Avicii even draaien. Addicted to you. Zometeen duik ik in de wereld van privé-detectives. Het schijnt namelijk een lucratieve business te worden. Sander van Betten geeft mij een inkijkje in de wereld van lust en verraad. Eerst Niels, Niels Zedenberg. goedenacht. Goedenacht, hallo. Ja, jij uh, anticipeert op de vraag die wij stelden... door het overlijden van welke beroemdheid werd jij geraakt? Ja, ik wist meteen het antwoord op deze interessante vraag. Dat was het overlijden van Donna Sommer. Donna Sommer, ja. Aantal jaren ik, geleden. Uh, ik herinner me nog dat ik s'avonds even de radio aanzette, zoals ik vaak doe op Radio 1. En mm -hmm. meteen op, om zes uur uh, het nieuws, uh, het Radio 1 journaal begon met het overlijden van haar. En het was ook uh, interessant dat zij zelfs, uh, behalve haar gezin natuurlijk, de mensen, echt uh, de kring daaromheen. Niemand wist eigenlijk dat zij al zo lang longkanker had. Mm -hmm. laat staan voor de, de die-hard-fans zoals ik. Ja. Yeah. Dus dat was even een. Uh, ja, dat was wel een moment van mij. Ja, en, uh, ja dat uh, herinner ik me nog levendig, ja. Ja, dus het was eigenlijk ook de, het plotselinge overlijden wat jou zo raakte. Dat zij op 64-jarige leeftijd plotseling overleed? Ja, en ook wel natuurlijk al het overlijden van. Nou, uh, mijn voorkeuren gaan dan, gaan dan uit naar de RB, dance, disco. Dus we hadden al. Whitney Houston die overleden was. Michael Jackson was toen al overleden. Ja. En, uh, maar dit was dan mijn uh, allergrootste idool eigenlijk. En, uh, en wat, maakte uh, haar jouw uh, wat maakte dat zij jouw allergrootste idool was? Ja, dat is, dat is wel interessant. Want dat heeft ook te, heeft ook te maken met, uh, met iemand als Avicii en uh, Whitney Houston. Mm -hmm. Behalve dat uh, ik ben nu 51 ben. En ik weet nog dat ik half uh, eind jaren 70 mijn eerste radio had. Toen had zij natuurlijk haar, uh, haar, uh, haar grote hits. Yeah. Ik was meteen al heel erg geraakt door haar stem. Ik vind haar stem een van de allermooiste stemmen die de popmuziek heeft voortgebracht. En uh, goed, later uh, ben ik haar natuurlijk blijven volgen... ook toen zij wat minder uh, commercieel succesvol was. En ik ben ook heel, ook heel erg geïnspireerd door haar uh, levensverhaal. En ook als ik nu... Ik ben natuurlijk beleven nu in de tijd van YouTube... toen kan je allemaal interviews en optreden zien uit die tijd. Ja. in die, die tijd dat ik jong was... had je in Nederland alleen advies van mijn top op, zou ik maar zeggen. Ja. En, hoe, en ik... Uh, ik vind het heel interessant dat ik uh, raakvlakken zie tussen haar, tussen haar en mij. Maar ook dat zij op het toppunt van haar roem... heeft ze eigenlijk... bereikt uh, in een enorme crisis... omdat ze zich enorm geleefd voelde. Nou, dat, ja. dat zie je ook bij mensen als Avicii ja. en Whitney Houston... die zeg maar, niet gelijkbaar. met die roem kunnen omgaan. Toen heeft zij eigenlijk een drastische keuze gemaakt... Uh, um, door terug te gaan naar zichzelf... en uh, maar in haar geval is het dan zo... dat Zij, noemt het dan, wat ik ben, zij noemde het dan... Wat ik ben teruggegaan naar mijn uh, spirituele roots. Uh, mijn, mijn band met God. Wat dan ook mag betekenen. Maar in ieder geval een keuze voor zichzelf. Die zal ik ja. op het podium uh, uiten. Maar dat betekende wel dat zij een heel groot deel van haar Van haar, volgt, van haar achterban. Die haar zeg maar... Uh, als de Disco Queen en de, de seks goddess en de eigen de Die heeft zij van zich vervreemd. Maar wat ik enorm in haar bewonderde, dat zij toen een, een hele sterke keuze voor zichzelf heeft gemaakt. Van, ja. Wie ben ik en hoe wil ik eigenlijk uh, leven. Ja, dat vond ik ook heel mooi. Ja. Nou, maar mooi is, ik man. Uh, Jij herinnert je dat? Of? Ja, nee, nee, ik heb het wel. Nee, ik heb het ook zo meegekregen. Um, ja. Dan als Summer. Ja, dus niet alleen de muziek. Maar ook als persoon heel uh, dierbaar voor jou. En daar schrok jij van toen hij overlijdt. Iemand in die situatie. heel erg zichzelf is uiteindelijk heeft gekozen voor zichzelf. En je ziet het ook in interviews als je op YouTube kijkt. Dat zij enorm uh, down to earth is en ja. humor heeft. En totaal geen sterralures heeft. En dat valt mij wel op bij de echt grote op deze wereld. Ja, klopt. Ja. Dan kun je gewoon, uh, wijs van spreken, dan zou je, ook al ben je, ook al je in de of ofzo, op straat, je zou met haar nog een, een leuk gesprek kunnen hebben. Ja. En zelfs toen zij was overleden, dat vond ik ook zo mooi, dat een heleboel beroemdheden hebben toen gereageerd. Ze was enorm geliefd. En zelfs president Obama heeft toen een officieel statement laten uitgaan. Ja, dat laat zien hoe groot ze was, hè. Ja. Dat Michelle en zij, uh, Michelle en zij, dat die haar nooit zouden vergeten en... Uh, Tenslotte zou ik jou willen vragen, nadat nou ik de gelegenheid heb gehad... om dit te mogen vertellen, of jullie een plaatje van haar zouden willen draaien. Nou ja, dat, kan het, uh, dat gaan we doen. Gaan we zorgen dat hij later in het programma erin zit. Mag ik je hartelijk danken voor deze ode. Even aan Donna Maar Goed dat we het even hebben aangestipt. Dank ja, je wel, Ik wens je een fijne nacht verder. Want uh, het daglicht niet verdragen kan. Ja, dan duiken we in de wereld van... Uh, privédetectives, want eh, de Nederlandse politie lijkt het steeds drukker te hebben... maar heeft ook moeten inleveren op capaciteit. Daardoor is er nauwelijks tijd meer voor de kleine criminaliteit. Niet gek dat particulieren massaal kiezen voor privédetectives. Dat stond van deze week in de Volkskant. Gouden tijden voor de business. Sander Verbetten is een privédetectief. Sander, nacht. Heb jij het ook drukker dan ooit tevoren? Uh, nee, dat kan ik niet zo zeggen. Ik, uh, ik doe zelf niet zoveel van dat soort zaken die in het uh, stuk genoemd worden. Nee. Ik weet wel dat kort geleden een collega van mij wel wat van die Ierse travelers uh, gepakt heeft. Mm -hmm. uh, omdat ik dat liet liggen. Uh, dus, de, dus in zoverre kan ik daar wel in meegaan. Uh, wat ik zelf wel uh, doe is bijvoorbeeld tankpasfraude. Ja. Uh, daar heb ik zelf ook uh, een rapport klaargemaakt uh, op basis waarvan wel aangifte gedaan is bij de politie, uh -huh. en wat de politie in de eerste instantie niet wilde oppakken. En dat, uh... het, dus in zoverre doe ik dat wel. Ja, en in, in, dus dat zijn de zaken die misschien nu eerder op jullie bordje komen... die vroeger eerder door de politie werden opgelost. Ja, ja klopt. En wat, uh, heb je nog een voorbeeld van een zaak... die misschien nu eerder het, het, het, door een briefedetector wordt behandeld dan dat de politie daarmee aan de slag gaat? Uh, nou, het is meer zo dat wij dan uh, zeg maar onderzoek doen... Uh, zodat de politie daarmee dan verder kan. Want als je praat over zaken ernstige misdrijven... misdrijven, bijvoorbeeld, hebben we ook wel eens mee te maken. Dat, dat klanten komen die zeggen van ja... we hebben het idee dat de politie hier niet zoveel mee doet nog... omdat we niet echt het bewijs nog rond hebben. Ja. En de politie zegt dan zelf van zorg eerst maar voor meer bewijs. Ja, als mensen daar niet zo goed in thuis zijn... dan komen ze al gauw bij uh, privédetectives terecht. En in zoverre doen wij dan wel onderzoek en maken we een goed rapport... Op basis waarvan de politie dan weer zegt van ja, hier kunnen we wat mee. Uh, doe hier maar aangifte voor, dan gaan wij het verder bekijken. Eigenlijk... Dus in die zin gebeurt het wel. Ja, en dan eigenlijk alle stukken die jullie verzameld hebben... die neemt de politie dan over voor hun eigen onderzoek. Ja, correct. Ja, En, en, dan, en als, het de, als het bij de politie ligt, dan, is voor jullie, zeg maar, de, dan stopt voor jullie het werk. Ja, dat klopt. Uh, je moet natuurlijk niet vergeten dat wij uh, gewoon bedrijven zijn die wens moeten maken. Ja. In de meeste gevallen. Mm -hmm. En dat wordt dan wel erg duur, vooral als je praat over particulieren. Dus het is toch meestal uh, uh, fraudezaken en dergelijke bij bedrijven die dan bij ons terechtkomen. En als ze dan uh, een fraudezaak opgelost willen hebben, dan gaan ze uiteindelijk aangifte doen en zorgen ze dat zo'n uh, persoon dan ook makkelijker uh, ontslagen kan worden. Ja, precies. Nou, ik vond het heel, een heel interessant stuk in de volkskant over privédetectives. Ook sowieso het beroep privédetectives. Hoe lang ben jij zelf al uh, werkzaam als privédetectief? Ik ben in 2000 ben ik begonnen. Dus uh, op het moment 18 jaar. En waarom heb je er ooit voor gekozen of, om uh, het, het vak in te gaan? Eigenlijk? Ja, dat is een heel raar verhaal. Ik, uh, ik had in een uh, vorige leven drie pizzeria's in, uh, in Zwolle, Apeldoorn en Amersfoort. Ah. En daar werd... Er werd nog wel eens wat gestolen door personeel en zo. Want je kan natuurlijk zelf niet op drie zaken zijn. Nee. En ik eh, trapte ze altijd wel. En daar had ik ook allerlei dievenvallen voor opgezet. In de tijd dat camera's eigenlijk nog wel onbetaalbaar waren. Mm -hmm. Dat gaat over begin jaren negentig. En eh, toen heb ik dagenlang op politiebureaus gezeten. Om aangifte te doen tegen mijn eigen personeel. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Nee. Maar uiteindelijk, uiteindelijk vond ik het werk eh, wat ik daarvoor moest verzetten. vond ik wel leuk om te doen. Dus toen ben ik, uh, nadat ik 18 jaar pizzeria's heb gedraaid... Uh, dacht ik van, nou, dan ga ik eens wat anders doen. Dan ga ik dit doen. Ja, en wat en dit dan is... zo is het eigenlijk En je hebt dan, je zegt, nou, je, dit, dit, dit, toen jij uh, je, je, je, je personeel probeerde te betrappen... eigenlijk waren er nog geen kamers. Wat, is een, wat voor val zette je dan bijvoorbeeld om ze uh, ja, te vangen eigenlijk? Nou, het, het is dan meer het tellen van producten die je op voorraad hebt. Zoals voor het afhalen waren dat dan pizzadozen... Ja. En als je dan combineert met, met bonnetjes die ze moesten schrijven en kassa uitslagen... dan kon je heel duidelijk uitvinden dat dat toch een, uh, een, een vijf of een tiental pizza's miste uh, op de kassa. En, en op die manier spreek je die jonge lui, want het waren natuurlijk allemaal jonge lui. Ja. Uh, spreek je dan aan en dan was het toch gauw dat ze doorsloegen en vertelden hoe het in elkaar zat. Ja. En dan krijg je goud door. ja maar die doet dat ook en die doet dat ook. Ja, en dan heb je een hele beerput open... En uh, ja, dat is heel jammer, omdat het je eigen bedrijf is. Maar je moet er wel iets mee. Ja, absoluut. Het is jouw uh, geld uiteindelijk. Ja, precies. Dus, uh, het meeste is ook terugbetaald uiteindelijk. Maar met drie zaken en toch vrij veel personeel wat daar dan staat. We waren zeven dagen in de week open. Dan heb je daar toch aardig wat werk mee. Je zit altijd wel een paar rotte appels tussen. Ja. En uh, ja, zo is het te komen. Ja, en nee. ik dacht van, het, het is mooi omdat ik met mijn horeca-achtergrond... Uh, dat soort misstanden in de horeca... Uh, aan de orde kan stellen. Dus ik probeerde uh, via justitie dan een vergunning te krijgen... wat uiteindelijk lukte. Uh -huh. En onderzoek te doen voor de horeca. Alleen dat is er eigenlijk nooit van gekomen. De laatste 18 jaar heb ik geen onderzoeken gedaan. Maar dat was mijn insteek om dit te gaan doen. Ja, en ik, nou, nu doe je dus veel grotere zaken. Ik kan me voorstellen dat de werkweek van een de privé-detective er anders uitziet dan die van mij, bijvoorbeeld. Is... Ja, dat, dat, ja, dat zou je wel zeggen. Ja, dat is ook wel zo. Het, het feit is alleen dat het werk wat ik doe is vaak, vaak alleen en vaak sta je urenlang, soms wel dagenlang, gewoon in je auto voor je uit te kijken wat er gebeurt bij een bepaald pand. Ja. En dat is vaak wel eenzaam en je moet het wel kunnen hoor. Het is niet, uh, het is niet zo van, nou dat lijkt me ook wel lekker zo'n dagje. Want soms zijn het zeven dagen en soms ook de nachten erbij. Ja, en uh, soms komt dus er, dus er misschien er ook niks uit uiteindelijk. Uit. Ja, dat kan ook. Alleen uh, als je naar die kant kijkt... dan heb ik wel weer een commercieel bedrijf. Dus ik kies er samen met de cliënt voor om dan onderzoek te doen. Dus die uren worden ook uh, bekeken aan de hand van de proportionaliteit... of het dan wat toegestaan is als zo'n rapport bij de rechter komt. Dat de rechter dan niet zegt van... ja, maar u heeft er zo langs dan posten, dat mag helemaal niet. Daar heeft ook niemand wat aan. Dus je doet het in overleg ook met de opdrachtgever en je kijkt of er een wettelijke basis is. En nou, als dat allemaal klopt, dan ga je dat doen. En komt er uiteindelijk niets uit... Ja, dan is dat jammer, maar dat, dat weet je dan ook. Ja, precies. Ja, maar voelt het dan niet soms gek om met je neus in het privéleven van nou ja, niets vermoedende burgers te duiken? Nee, want dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dat heeft geen zin. Dat, uh, je doet dat in opdracht van een opdrachtgever en je kijkt zelf ook of zo'n opdracht of dat ook een relevant onderzoek kan opleveren. Je gaat niet zomaar in privéleven snuffelen, want. Heel veel informatie is ook helemaal niet relevant voor het onderzoek. Dus dat gaat al sowieso direct terzijde. Ja. Uh, dus nu ben ik bezig met uh, te kijken... wie er in bepaalde panden van eigenaren uh, verblijven. Mm -hmm. uh, dan kijk je ook naar de, naar de contractmensen. Dus de mensen die op het contract in die woning mogen wonen. Dus die ook netjes de huur betalen. En die gegevens die schuif je gelijk terzijde. Ja, maar je zoekt naar de gegevens die niet geregistreerd zijn. Ja. Ja. En, en dat geef je dan aan de opdrachtgever... Dan ga je allerlei databanken vergelijken. Ook de Kamer van Koophandel, gewoon openbare bronnen. Ja. En dan ga je gewoon kijken wie woont daar, wie verblijven daar. Je gaat de buren een keer bellen. En dan kom je erachter dat, dat daar twee of drie personen uh, verblijven die daar niet horen te verblijven. Nou, die gegevens van die drie personen, die gaan naar mijn opdrachtgever. Ja, en dus de rest vind ik niet als het zijn en niet relevant. Ja, dus je doet wel oh, je doet het gericht onderzoek. Um... Je bent al 18 jaar nu uh, privédetective. Wat was de moeilijkste zaak die je ooit gedaan hebt of hebt gehad? Nou, er zijn, er zijn wel meer moeilijke zaken. Sommige zijn ook gewoon niet oplosbaar... omdat er gewoon te weinig feiten bekend zijn. Mm -hmm. Ik kan wel zeggen wat, wat uh, een van de langstlopende en leukste zaken is geweest... Ja. die alle aspecten had van, van spanning, maar ook bedreiging. Mm -hmm. Dat was een zaak die we gedraaid hebben op Curaçao. heb ik samen met een collega gedaan... Uh, dat speelde deels in Nederland en deels op Curaçao. Dat was uh, de erfgenaam van een oud-minister-president van de Antillen. Uh, die uh, die minister-president is op een bepaald jaar overleden. En die had een matresse, een vriendin. En daar scheen heel veel geld naartoe te zijn gegaan. En wat wij hebben gedaan is ook ter plaatse. We zijn verschillende keren op Curaçao geweest. Onderzoek gedaan bij banken. We hadden... We hadden machtigingen, notarieel, om dat ook te mogen doen. Mm -hmm. En we hebben zelfs bij Zwitserse banken hebben wij alle afschriften gekregen... van nummerrekeningen tot tien jaar terug. Zo. Uh, dus, dus we hebben heel veel boven water gekregen. En uiteindelijk kwamen we zo dichtbij... Uh, dat we bedreigd werden door Colombianen. Dus dat we die zaak ja. eigenlijk wel moesten stoppen. En uh, ja, dat, groot, zaak. dat was een hele grote zaak. We zijn nou ja, wat ik zeg, verschillende malen naar Curezaum met twee man. Uh, het was qua omzet een hele leuke zaak. Er zat ook heel veel hoge kosten aan. Ja. En het had ook alle aspecten. En natuurlijk, die bedreigingen zijn niet leuk. Maar ja, het hoort er soms wel een keer bij. Ja, dat dus cool. dat was wel heel apart. Ja, cool. Zijn er ook, dus je zegt ook die bedreigingen: dat zijn dus, nou, niet zo leuk, dat zijn de mindere. Zijn er ook andere kanten die niet leuk zijn aan dit vak? Ja, uh, soms dan, dan ben je gewoon net als elke ZZP'er... zit je gewoon even een paar weken voor je uit te kijken... omdat er geen relevante opdrachten zijn. Ja. Dat gebeurt ook eens. En dat is, dan, ja, dat is dan jammer, maar ik geniet er dan maar even van... met een boek in de tuin of zo. Maar dat gebeurt ook en dat is natuurlijk niet leuk. Maar dat heeft elke ZZP'er wel eens. Meestal is het uh, uh, hollen of stilstaan, hè? Ja, precies. Dat is natuurlijk ook met iedereen met een eigen bedrijf. Nou, goed. en uh, nou, Je doet het 18 jaar. Wat maakt dit werk nou zo fantastisch om te doen... Vind jij? Nou, toch wel, toch wel de wisseling die erin zit. Het zijn altijd wel verschillende zaken. Ook ja. al lijkt het in de, in de essentie wel hetzelfde. Kijk, een, een samenwoning uh, aantonen voor iemand die gescheiden is... en zegt uh, alleen te wonen, dat is natuurlijk iets anders. En, en als, je dat, als je drie, vier van dat soort zaken gedaan hebt... dan weet je dat wel, mm -hmm. hoe dat in elkaar zit. Dat maakt de zaak zelf makkelijker. Maar het maakt het ook niet per definitie leuker... Het, hoeft ook niet, het kan ook niet korter worden omdat je weet hoe dat gaat aflopen. Nee, je omdat bent, je toch voor de rechter uitziet. kort moet hebben, ja. ja, ja. Dus, dus het kan ook niet korter worden. En dat zijn dan zaken die allemaal wel in essentie hetzelfde lijken... maar toch altijd weer anders eindigen of, of anders, iets anders gebeurt. Of, of, of dat er in één keer een hele groep mensen om je auto heen staat... omdat ze in een WhatsApp-groepje zitten. <lacht> ja, dat gebeurt gewoon tegenwoordig. Ja. En dat, dat maakt het aan de ene kant leuk en elke keer weer anders... Aan de andere kant moet je wel alert blijven, ja. doorlopend. Ja. Dan moet je, nou, moet je, ben je vannacht nog aan het werk of heb je vannacht al uh, vrij? Nee hoor, nee, nee. ik ben vandaag uh, op pad geweest richting Utrecht, met dat klant gesproken. En, uh, nee, vandaag doe ik even rustig aan. Ik moet morgen in ieder geval de halve dag op kantoor zitten, omdat ik wat kantooronderzoeken uh, oh, moet doen. Ja. ja, nou ja, dat zijn ook onderzoeken die je vanuit je kantoor kan doen. Hè? Dus dan kun je met databanken. En een paar keer bellen, dan kom je een hele end. En dan weet ik waarschijnlijk morgenmiddag al uh, de antwoorden op de vragen van mijn opdrachtgever. Dus dat is gewoon een desk onderzoek. Oh ja, nou ja, dat kan het soms wat makkelijker maken. Maar ook spannend om soms in die auto te zitten. Lijkt mij zo. Ja, het is leuk, die afwisseling maakt het juist spannend. Ja. Soms zit je in een paar weken uh, kom je de deur bijna niet uit. En soms dan is het werk alleen maar op straat. Ja, cool. Ja, cool. Sander, hartelijk dank voor dit mooie, bijzondere inkijkje in de wereld van een privédetectief. Niels was geraakt door het overlijden van Donna Summer in 2012. En we draaien haar natuurlijk even. Bad Girls, Donna Summer. Donna Summer, Bad Girls. Uh, te, uh, Niels was geraakt door haar overlijden. Uh, door welk overlijden, van welke beroemdheid? ben jij geraakt? Laat het ons weten via 081121 of via de NPO Radio 1. Heb zo via hashtag daglicht weten. Door Michael Jackson en, het overlijden van Michael Jackson en Stephen Hawking geraakt te zijn. Ze zegt wat een eer om geleefd te hebben toen zij er waren om geschiedenis te schrijven. En Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Stefan Konduur. Ja, want als je het over he, wat het daglicht niet verdragen kan hebt... dan valt er in, daar in ieder geval genoeg te halen in de Verenigde Staten. En wat zou, het nu, zou hij nu weer voor ons weer hebben uitgepikt? Onze eigen Amerika-deskundige Diederik Brink. nacht, Diederik. nacht. Ja, hier in Nederland ging het de hele dag over de dividendbelasting en de memo's. Dat je jou volgens mij aan iets denken in Amerika... waar lobbyisten ook veel invloed hebben op het beleid, hè? Nou, precies. Die dividendbelasting is natuurlijk wel op een bepaalde manier... op de formatietafel gekomen. Daar ja. hebben lobbyisten natuurlijk enorm hun werk voor gedaan. En toen dacht ik, hoe, zou het, hoe is nou die verwevenheid tussen lobbyisten en politici in Amerika? Eruit zien. Ja, hoe ziet ja. hij eruit en uh, uh, uh, hoe is die verwezenheid? Nou, het bijzondere was dat deze week Rick Mulvaney, de huidige budgetdirecteur van het Witte Huis mm -hmm. en een voormalig congreslid, een uh, speech hield voor een hele grote groep lobbyisten uit de industrie. En hij zei toen iets heel opmerkelijks. zij zei toen uh, eigenlijk in een, in een ongekend moment van openbaarheid, iets zei hij iets wat een heleboel mensen al lang denken... maar nooit echt de politicus echt hebben horen zeggen. Hij zei van, luister, ik wil dat jullie je portemonnee trekken... Ja. en geld gaan geven aan een heleboel congresleden... Uh, uh, die straks moeite hebben om de democraten tegen te gaan houden... Uh, bij de verkiezing in november. Want hij zei, toen ik namelijk congreslid was, zei Rick Mulvaney... Zei die, als ik een, een lobbyist zag die mij geen geld had gegeven... dan praat ik niet met hem. Maar zei, als ik een lobbyist zag die wel geld aan mij had gegeven... dan wilde ik wel misschien met hem praten. Wow. Zo werkt het systeem. Dat is hoe het werkt. Zo heb ik gewerkt als congreslid. Dus portemonnee trekken en ga die politici eens ondersteunen. En dan valt er te praten, eigenlijk. Precies. En, en daarmee heeft hij natuurlijk eigenlijk zeg maar, een beetje de deksel afgehaald... van de geheime, geheime pan waarin gekookt wordt aan beleid, <laughs> ja. wetgeving in Washington D.C., en uh, uh, ik vond het een hele opmerkelijke bekentenis. En dat deed me inderdaad dus denken aan dat Nederlandse debat over de dividendbelasting. Ja, nou, nee, het dat is dus echt iets wat het dagelijks niet kan verdragen. Of in ieder geval wat er allemaal in die gangetjes, kamertjes daarachter allemaal gebeurt. Wat voor schimmige dingen gebeuren er nog meer eigenlijk? Nou, wat, wat, wat, wat mij opviel was, van waarom deze uh, opmerking dan zo bijzonder was... Mm -hmm. is dat uh, president Trump was naar Washington gekomen met de belofte... I will drain the swamp. Ik yeah. ga het moeras aanpakken. Nou, en daarmee bedoelde hij natuurlijk het grote geheel van, van lobbyisten... belangengroepen, uh, establishment, partijelite... die eigenlijk al decennia lang achter de schermen de dienst uitmaken. En hij zei, ik behoor daar niet toe en ik ga dat eens even flink aanpakken. Nou, nee, heeft, en dat blijkt Trump, natuurlijk wel dus... Heeft ja, Trump ja, dat zeggen? niet met zijn eigen companies en bedrijven... dat niet jarenlang zelf ook gedaan? Hij heeft zelf gezegd, ik gaf ook geld aan politici. En als ik dan tegen ze zei, nou moet je dit voor me doen... dan deden ze het ook. <laughs> hij zei, ik heb geld zelfs aan Hillary gegeven. En toen ik ging trouwen zijn tegen haar en haar man... Nu moeten jullie ook komen. Want ik heb jullie er jarenlang voor betaald. Hij was er zelfs trots op dat hij aan het systeem had meegedaan. En dat gaf hem uh, uh, krediet om te zeggen: ik weet hoe het systeem werkt. Ik heb er jaren aan meegedaan. Ik heb politici ook betaald als ik ze nodig had. En daarom weet ik hoe fout het systeem is. Ik ga dat veranderen. Nou, het blijkt uit zijn eigen budgetdirecteur. Dus eigenlijk toegeeft dat het nog steeds zo werkt. Ja. En blijkt er ook een aantal ministers en. Uh, belangrijke uh, uh, hoge ambtenaren te zijn... die bij hem in de regering uh, nog steeds niet helemaal doorhebben... hoe je nou dat moeras moet aanpakken. En er is er één minister, Ben Carson, van uh, Volkshuisvesting. Mm -hmm. Die heeft een, uh, zijn kamerlaag... Laten... Oh. een werktafel of een nieuwe vergadertafel... voor 31.000 dollar laten bestellen... Er is één uh, minister die een nieuwe deur van zijn kamer... voor 12.000 dollar heeft laten bestellen. En er is één uh, man van het milieuagentschap... en die heeft een, een telefooncel in zijn uh, kantoor laten bouwen... voor 40.000 dollar. Zo. En die reis met een ongekend groot aantal beveiligingsmedewerkers... in allemaal luxe privévluchten... terwijl er eigenlijk helemaal geen aanleiding toe is. Nee. En dat deed me eraan denken dat... Deze politici eigenlijk niet handelen in de geest van drain the Swan. Nee. Dat is ook de reden dat Donald Trump achter de schermen... ook vaak heel boos is op zijn eigen mens. Omdat hij zegt, jongens, ik heb mijn achterban wel iets beloofd. We zouden hier iets aan de cultuur veranderen. En nu laten jullie zien dat je eigenlijk van hetzelfde laken aan het pak bent. Ja, maar is, kan, kan, Trump die, kan Trump die verandering wel teweeg brengen? Heeft hij zo'n sterk overwicht dat hij dat, dat, hij dat kan? Nou, um, voor een deel wel natuurlijk. Uh, hij heeft niet alle ministers wat dat betreft uh, voldoende teruggefloten. Maar er was ook de uh, minister van Veteranenzaken. Uh, die heeft een hele grote, heel groot ministerie. Uh -huh. er werken 137.000 mensen. Het is echt heel erg groot. En uh, die... Um, heeft hij laatst ontslagen. Want die bleek in het verleden ook een schandaaltje te hebben... dat hij uh, een aantal ja, maanden geleden naar um, uh, Londen was gereisd... om met zijn vrouw op kosten van de belastingbetaler... onder andere naar Wimbledon-wedstrijden te gaan. Ja. Nou, dat soort zaken komen dan naar buiten. Dat geeft burgers alleen maar het idee... Ja, maar die leider weet helemaal niet wat wij meenagen. Zo na. ver weg van de, idee, van de gewone man vervreng... staan ze. Bro. Ja, vervreemd ja. van de gewone man. Dat raakte aan de koorboodschap van uh, Donald Trump. Daarom heeft hij die minister van veteranenzaken en eerder zijn minister van gezondheidszorg er ook al de laan uitgestuurd, omdat ze niet handelden in de geest van wat Donald Trump bedoelde met drain the swamp. Ja. En hoe zit het dan? Dat zijn de Republikeinen. Hoe zit het aan de Democratenkant? Tijd van Hillary Clinton. Ja, precies. En, en ook daar zijn natuurlijk politici die misschien al iets te lang doorlopen rondlopen in het politieke om nog voldoende aan te voelen uh, waar wat echt belangrijk is voor de burgers. Neem nou het grootste voorbeeld, hè? Hillary zelf. Iemand die een hele, dat kwam uh, ook deze week weer naar voren... toen, uh, toen die voormalige FBI-directeur zijn memoires publiceerde... Mm -hmm. hebben natuurlijk die hele nare e-mail-kwestie gehad. Ja. En in Hillary's redenering was dat, luister, ik had gewoon een eigen privé-account opgezet... want dat deden mijn voorgangers... Republikeinen en Democraten deden dat ook. Colin Powell deed het. Iedereen deed het daarvoor. Het was eigenlijk, het mocht weliswaar niet helemaal... maar het was nooit echt een groot het probleem. Het is dus eigenlijk en... iets van allebei de politieke kanten, kan je zeggen. Ja. ja? En maar wat het het meeste laat zien aan Hillary... en het is iemand met ongekend veel politieke ervaring. Met iemand die... ...gepokt en gemazeld is... ...in bijna alle grote politieke dossiers... ...en debatten en dergelijke. En toch voelden ze niet voldoende aan... ...dat een redenering met... ah ja, zo gebeurt het hier nou eenmaal... ...we doen het allemaal... ...dat dat niet meer aanstaat bij de burger. Ja. Dat de kiezer denkt van... ...jij loopt daar te lang rond... ...jij hebt geen idee wat er in mijn leven omgaat... ...als jij zo redeneert van... ...die regels hè, Waar wij gewone stervelingen ons wel aan moeten houden... ...maar... Dat zien jullie verkeerd. Ze ja. te laat en te slecht door, en dat voor iemand met zo ontzettend veel ervaring. Ze te slecht door dat het haar vervreemde van waar kiezers en waar burgers gewoon in Amerika dagelijks mee bezig waren. Ja, het staat en zo ver dat van de normale mens af eigenlijk, dat wij ook dat hele lobbyistensysteem niet kunnen of gaan begrijpen. Maar je hebt ons in ieder geval geholpen vannacht om er iets meer in te kijken en ons een klein kijkje te geven in dat lobbyisme daar in Amerika. Diederik, mag ik mag je hartelijk danken en tot volgende week. Natuurlijk. Graag gedaan, tot volgende week. Wat de daglicht niet verdragen kan. Ja, aan de lijn. Jasper, Jasper, goede nacht. Ja, hallo joh. Hé, hey, um, ja, jij reageerde eigenlijk op onze vraag: van, nou, door welke overlijden van welke beroemdheid ben jij geraakt? En, um... nou, ja, het begon natuurlijk met Sid Vicious in mijn jongere jaren. Ja. En, nou, Want je bent zelf ook echt... artiest, hè? Ja, ik ben zelf artiest. Als uh, naam Berlitz was ik in de jaren tachtig uh, een van de enige die de noeie, weet je, de Noeje Welle nog. Mm -hmm. Nou, het was een beetje Duitsstalig, nou ik was de enige in heel Nederland die Duitsstalig zong met, met een, zoals Daf, weet je het ook nog? Daar moet ik je helaas uh, zeggen dat dat niet helemaal bekijkt voor meer een soort, een soort begeleiding met een cassettebandje. En, uh, maar in die tijd um, ik ging in plaats van als al die mensen die zijn overleden, uh, god hebben hun ziel, mm -hmm. ging ik door heel Nederland heen, maar wel onder invloed van amfetamine. Gewoon om het, om het gewoon eigenlijk ja. tot diep in de nacht uh, om, eigenlijk. Een, uh, uh, te houden. Ja, zonder speed. alcohol. Of wat dan ook. Ja. Ja. En uh, is, ja, dat, is dat. Nou, dat is natuurlijk wat bij Affici, We hebben. begonnen de uitzending met het overlijden van Affici, Die uh, had ook drank- en drugsproblemen. Uh, ja. We kunnen. Laten we niet vooruitlopen op zijn doodsoorzaak. Maar het zou ja. er zomaar eens wat mee te maken kunnen hebben. Is mm -hmm. dat. Jij bent. Jij zegt dus ook. Ik heb jarenlang. Uh, uh, op amfetamine eigenlijk. De, die gigs gedaan. Al die optredens. Is dat vol ja. te houden? Ja. Denk ja dat, je, vind dat, dat jij dat, op... Ja, vond je dat ja. toen vol te houden? Nou, amfetamine is wat dat betreft... Ja, ik wil niet echt... Ik zeg het tussen aanhalingsteken. vrij onschuldig. Want het is eigenlijk gewoon... twaalf uh, kop koffie die je elke keer inslikt of yeah. iets. En um, ja, dat kan je de nacht gewoon even lekker uh, volhouden. Ik, ik deed het ook zonder alcohol of wat dan ook. En ik, ja, ik heb alle zalen gezien. Van Paradiso en uh, Dulfer, weet je. Met, met de papa, papa Dulfer, Hans... Dulver belde me dan op van, uh, kan jij morgen even in het voorprogramma van uh, Gang of War of uh, wat er soort bands in de grote zaal optreden? Ja, natuurlijk. Nou, dan ging ik even van tevoren even naar, mijn, naar mijn huisdierertje zei, nou een grammetje dit en dat. Ja. En dan, ja, dan, dan ging je weer naar huis en dan, dan ging je, je opladen en uh, nou, dat was allemaal helemaal perfect. En uh, je, je stuit het dan lekker rond uh, voordat je gaat optreden. Maar al die DJ's, die nou, niet, niet len DJ's. Uh, Winehouse, Jimi Hendrix, ja. Michael Jackson, hoe um, zal ik zei, Sid Vicious. En weet je, George? George, word hij nou? George? George Michael? Michael? Ja, maar was je nooit uit bang dat je dat, dat je fataal zou worden? Dat je het niet zou overleven, die constante uh, rush waar je in zat? Die druk. Ja, nou ja, ik heb, ik heb wel eens 240 beats per uh, minute gehad, ja. Zo. En dat is niet uh, echt uh, Maar ik fiets dan wel binnen 20 minuten naar de Matso uh, de, op de uh, <laughs> gracht ja. ja, Ik voel me eigenlijk gewoon een wielrenner die doping had ja. ge gebruikt. Maar ik, maar ik wil zo zeggen ook van... Uh, zijn mensen, nou ja, vooral Whitney Houston... Die, die heeft een heleboel, heleboel verdovende middelen ge gebruikt. is dus in een bad gaan zitten. En die is eigenlijk gewoon verdronken in haar eigen, in haar eigen badwater. Ja. En ja, ik, ja ik, ik, ik kan er nu om janken. En ook Michael Jackson. Dat is echt even mijn grote vriend. Ik heb hem zelfs een keer ontmoet in 1986. Nou. Maar is het even. Um, uh, het zijn allemaal legio voorbeelden van mensen die toch aan die drugs. Uh, die troch, toch die drugs niet van die drugsreest af te blijven. Is het los van... Elkaar, hoort het erbij? Ik kan dat niet zonder in die wereld? Wat, wat, wat is jouw oordeel daarover? Ja, ik, vind, ik vind eigenlijk ook dat koffie ook een soort drug is. eigenlijk hè. Dus mm -hmm. die, die, uh, onze, onze favoriete TJ, Ik ben zijn naam niet kwijt. Hoe heet je? Maar, ma Amina? Nee, nou, uh... Avicii, bedoel je? Nee, nee. Oh. Ja, die, nee, die nog leeft. Oh, Armin van Buren. Ja, ja precies. Ja, dat is natuurlijk, maar, ja. ja, maar die neemt gewoon tien bakken sterke koffie. Ik bedoel, dat, dat staat gelijk aan een lijntje spieten. Ja. En nee, nee, dat klopt. Denk ik ook, en dan denk ik ook van... Maar goed, ik vind het allemaal prima wat er allemaal... In, maar ik ben er gelukkig van afgestapt. Want ik, ik dacht, ik, ik wil gewoon slapen. Dus het is een <lacht> beetje, ik ben er klaar mee. Ja, nee, dat klopt. Ook nee. Ook ik maar. denk dat dat heel goed is dat je dat gedaan hebt. Jasper, mag ik je ja. hartelijk danken ja. dat je dit even met okay, ons gedeeld ja, hebt hier. Ik maak nu alleen maar de... thuis op de computermuziek, dus... Uh... Oh, lekker. Doe ik ook. Dat is heel dus leuk om te doen. Geschopt. Mag ik je hartelijk danken, ja. Jasper. Hey, succes, hè. Dankjewel. Iedere week hoor je hier in ons programma rond de klok van vijf... voor een column van de presentator die volgende week hier te horen is. Deze keer Dennis Kranenburg. Sorry, hij bespreekt een zonden naar aanleiding van het nieuws van de afgelopen week. Afgelopen vrijdag ligt mijn telefoon op met breaking news. Top DJ Avicii op 28-jarige leeftijd overleden in Oman zie ik in mijn scherm. Ik schrik ervan en even denk ik dan ook dat het een foutje is. Maar gelijk volgen er meerdere breaks en uitzendingen op tv die het nieuws bevestigen. De Zweedse DJ en producer Avicii is op 28 jaar geleefd overleden. Dat zegt zijn manager in een verklaring. Avicii is doodgevonden in Oman. Avicii has passed away at the age of 28. Zijn managerin Eva Lindquist had die traurige nacht bestetigd. Ik wilde vrijdagavond sowieso al een rondje gaan hardlopen. En dat heb ik nu maar gedaan met de muziek van Avicii. En onderweg vraag ik me af wat er toch gebeurd zou kunnen zijn. Voor zijn optredens reisde Avicii de hele wereld over. Op een maandag in Sydney, woensdag in Rio, donderdag in New York en in het weekend weer in Azië. Het zou zomaar een week uit zijn agenda kunnen zijn. In acht jaar tijd geeft Avicii maar liefst 813 shows. En meerdere keren krijgt hij te kampen met flinke lichamelijke problemen. Waardoor hij met spoed naar het ziekenhuis moet en meerdere shows moet afzeggen. Zo worden zijn galblaas en blindedarm verwijderd en heeft hij een ontstoken alvleesklier. In de documentaire True Stories die over de zweet is gemaakt... vind je wel wat dingen die je daglicht niet kunnen verdragen. Hebzucht bijvoorbeeld. Want het succes van Avicii is niet alleen zijn succes. Veel mensen profiteren mee. Een platenlabel, een manager, een tourmanager, boekingbureaus... noem het maar op. Tientallen miljoenen euro's per jaar komen er binnen... en dus zijn veel mensen erbij gebaat dat hij gewoon doorgaat met optreden. En wanneer alle concert- en festivalorganisatoren... aan de mouw van je manager trekken... en je over de hele wereld mag optreden... Neemt de druk alleen maar toe en loop je uiteindelijk jezelf voorbij. In 2013 cancelt hij maar een paar shows... maar in 2014 verdwijnt hij voor langere tijd van de bühne... omdat zijn lichaam het niet betrekt. Omdat er veel druk staat op het doorlaten gaan van de Tour... proppen zijn arts hem vol met medicatie en raakt hij er afhankelijk van. Later komt er ook nog alcohol bij, dat de druk tijdens optredens wegneemt. En daar heeft hij steeds meer van nodig. Het zorgt dan ook voor een enorme dip... In 2016 is Avicii er klaar mee. Hij wil niet meer optreden en wil dat zijn geplande shows worden geannuleerd. In de documentaire zie je hem bellen met een tourmanager... die vertelt dat hij drie van de vier shows die hij in korte tijd zou doen heeft afgezegd. Waarom niet alle vier, vraagt Avicii. De tourmanager dacht dat hij er nog wel één zou willen doen. Avicii wordt boos, maar blijft zoals altijd wel netjes. De stress en angst die de druk van het moeten presteren met zich meebrengt... is te veel voor de dj. Hij trekt het niet meer. Maar dat ene showtje moet nog wel lukken, denkt de tourmanager... Die zou vast een deel van zijn gage aan zijn neus voorbij gaan. we heb ze gesproken. Om hem maar door te laten gaan wordt er gezegd... dat het afzeggen van shows een gigantisch bedrag gaat kosten. Het maakt Davici niet uit. En geef hem eens ongelijk, want wat is er belangrijker, denk ik dan? Je gezondheid gaat boven alles. Je hebt maar één lijf en daar moet je zuinig op zijn. De bekende Engelse DJ Gareth Emery zegt op Twitter... dat de dance beter op jonge sterren moet letten... en dat langdurig toeren mentale en fysieke problemen met zich meebrengt. Laat dit een wake-up call zijn, schrijft hij... Een goede manager denkt volgens mij altijd aan zijn pupil. Hij zou Avicii juist moeten helpen en hem moeten beschermen... in plaats van te denken hoe hij het merk Avicii nog verder uit kan bouwen... en hij toch weer op tour zou kunnen. De DJ en de man die jarenlang zijn zaken regelde gaan uiteindelijk uit elkaar. En Avicii lijkt langzamerhand weer wat gelukkiger te worden... nu hij in zijn vertrouwde studio kan werken aan nieuwe muziek. Want dat is wat hij leuk vindt. Hij had dan ook net een nieuw album klaar. Wat daarmee gaat gebeuren wordt met de familie besproken. Een van de grootste hits van Avicii is Wake Me Up. En daarin zit dit stukje tekst. I was I didn't know I was lost. Maar dat Avicii zichzelf kwijt was, wisten er wel meer niet. Of toch wel, en keken ze uit eigen belang maar een andere kant op. Dennis Kranenburg was dat. Volgende week hoor je hem hier in het programma zometeen na drie uur. Jonna Terveer hier. Jonna, nacht. Hallo. Wat ga je doen? Eén woord. Temptation. Wat de daglicht niet verdragen kan.